Met het NOS Journaal. De landen in het stroomgebied van de Rijn pakken samen de vervuiling van de rivier aan. Ze spreken af vervuiling door industriële stoffen en medicijnresten met 30% terug te brengen. De ministers legden ook vast om de komende 20 jaar in dijken en oevers te investeren om overstromingen tegen te gaan. Minister van Nieuwhuizen kreeg van Frankrijk de belofte dat er vispassages worden aangelegd, zodat zalm vanuit de Noordzee naar Zwitserland kan zwemmen. Minister Grapperhuis van Justitie en Veiligheid roept de top van het Openbaar Ministerie ter verantwoording... omdat er opnieuw is geblunderd met de foto van kroongetuig Nabil B. in het Marengo-proces. Vanmiddag bleek dat voor de derde keer een foto van B. in het strafdossier van die zaak is gestopt. Dat dossier werd verstrekt aan de rechtbank en de verdediging in de zaak. Het OM zegt dat een fout is gemaakt bij het samenstellen van een digitaal bestand. Het Marengo-proces gaat over een reeks liquidaties en pogingen tot moord. De Anne Frank Stichting heeft twee nieuwe foto's gekregen... van de oudere zus van Anne, Margot Frank. De foto's zijn in 1941 gemaakt door de gymjuf en roeicoach... van de toen 15-jarige Margot... die lid was van een roeivereniging in Amsterdam. Vanwege anti-Joodse maatregelen moest Margot daarmee stoppen. De foto's zijn geschonken door een neef van de gymjuf. Margot was drie jaar ouder dan haar zus Anne... beide overleden in februari 1945... Aflectievers in Bergen-Belsen. Twee maanden voor de bevrijding van het kamp door Britse militairen. En dan voetbal. FC Utrecht heeft zich geplaatst voor de halve finales van de KNVB-beker. De ploeg van trainer John van der Brom won in Deventer met 4-1 van Go Ahead Eagles. In de halve finale begin maart moet Utrecht thuis tegen titelhouder Ajax spelen. En in Heerenveen is om kwart voor negen SC Heerenveen tegen Feyenoord begonnen.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 3 mei zullen we dan ook uit de laag gaan bespreken. Maar goed, dat doe ik niet. Dat laat ik gewoon aan de kennis over. Dat bracht de tijd alweer inmiddels op tien over negen. Het is tijd voor, nou ja, laat ik maar heel voorzichtig zeggen, pompende gitaren.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 Yes Het is niet alleen een uh, luisteraar in uh, Colorado die uh, de uitzendingen uit zit te luisteren... maar er zit er ook ergens een uh, gewoon in een woontoren bovenop de rotonde. Die zit ook te luisteren en die uh, luisteraar vindt, uh, fijn mee. En ik hoop alleen niet dat er nu een bakkie ruis uh, door mijn microfoon heen klinkt. Denk het niet, want uh, ik ben luid en duidelijk uh, te verstaan. Uh, de laatste twee nummers van New Bliss die, uh, zijn aangebroken...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 Ik eh, ga luisteren. We can still be friends, that's how sincerity ends and everything we ever built. So does it ease your guilt when you got my back after yet another setback? We used to be so strong, but now I don't belong anymore. know we had our charms something happened a list of girls who won't be missed, and it sucks that I still can't new pictures, I will always stare, oh it's unfair. even any Jazeker, dat was hem. En inderdaad, de studioversie, zoals we hem hier op de radio hebben laten klinken, een tijdje terug, klinkt gewoon veel vetter en stoerder dan dit, dit nummer. Maar deze is wel heel erg mooi ingetogen en doet je beseffen van ja...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 No, to you, oh, despite everything, I still want you to in this minute. We both know where.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 Ja, ze zit gewoon een paar jaar hoger, volgens mij. Twee of derde, ja, ik, ik denk weet, ik dat weet zij in het niet. laatste jaar zit. Uh, ja, ja. De, in ieder geval, ik kom er wel regelmatig tegen. Ik heb het had nummer ook wel al gehoord, ja. ja, ja. Uh, ken jij ook het uh, fenomeen Rob akna Ken je dat ook, of niet? Uh, ik heb er wel eens van gehoord, ja. Uh, niet geweest te kijken om, uh, nee, om te zien? Nee, niet echt tijd nee? voor gehad. Nee?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 ja, uh, EP, die, die, zie ik, die zie ik hier gewoon letterlijk ik nee. door mijn handen heen gaan. <laughs> dus, dus, dus, dus het ding begint, begint er wel aan te komen. Ja, ja. ja zeker. Uh, hoe lang hebben jullie daaraan gewerkt eigenlijk? Oeh, dat is een goede vraag. Ja? Uh, stiekem, het is toch al bij, alweer bijna een jaar geleden... dat we uh, in de studio waren om deze EP op te nemen. Mm -hmm. Het schrijven van de EP is eigenlijk gebeurd in een periode van september tot en met december. Mm -hmm. uh, en toen zijn we in januari... of, volgens mij, of februari zijn we de studie ingegaan. Mm -hmm. um, nemen jullie er ook uh, de tijd voor... om het materiaal zo goed mogelijk... Uh, tuurlijk. We ja. ja? gaan een heel ja. proces met producers aan vooraf. Uh, tuurlijk, we dus schrijven gewoon de nummers eerst zelf. Ja. Uh, maar we hebben ook zeer zeker... Uh, met mensen gekeken van... Okay, welke sound kan beter? Of ook gewoon qua tekst. Welke mm -hmm. lyrics werken beter? Uh, hoe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 Uh, dat is 20 februari in dat uh, de Dat is vrij de, de de ja, Dat is volgende de week. week al. Is precies over een week. Dus dit komt heel erg uh, lekker uit. Om eventjes uh, nu uh, gratis en voor niks op die radio ja. uh, te zijn. Ja, ja, maar dat is natuurlijk ook niet. <lacht> ongeplet, <hè? lacht> uh, goed. Uh, we gaan naar uh, het, het, het, het feestje uh, gevierd worden van de EP. Dat dat ding centraal is. Er zijn nog andere bands ook. Ja? Uh, met wat vriendenbands. Uh, ja. uh, hebben gewoon een avond. Uh, ja.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 Het heet De Man. En het laatste single wat hij heeft uitgebracht is When We're Young. Er zit een heel verhaal achter, maar dat ga ik bewaren tot volgende week. Uh, want dan is er uh, ook nog een uitzending. Hoewel, uh, volgende week zitten wij uh, vanuit het uh, patronaat. Want dan is het de, de laatste voorronde van uh, de Robak daar woord. En daar moeten we natuurlijk ook nog uh, bij zijn. Is dat nog even iets uh, in het uh, kort iets uh, voor jullie? Uh, of zijn jullie dat stadium eigenlijk al gepasseerd? Uh, talentenjachten of uh, bandcompetities, dat is niet meer uh, aan jullie besteed, uh, toch? Um, we we <gacht> hebben wel onze fair share of, of dingen meegedaan. Uh -huh. Um, alleen... Um, ja, bij veel competities... Um, is er vaak toch iets van... Uh, een, een vriendjespolitiek aanwezig. Mm -hmm. Dus... Uh.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 tables mayhem in a room 28 souls placed under some command general eisenhower trace to facts ring we can black hole eats star Adept man disagrees all we perceive's gone for centuries and the next to go dim is our son robert simerman concept, Plato, the moon, the typewriter rings, and Hemingway calls, lost bats hung over another empire falls, black hole eats star upon